Serie in 17 delen naar de gelijknamige omnibus van Min van Zand in de bewerking van Anna Bosman Regie Marlies Cordia deel 7 Hoe vind jij die koffie nou? Is er iets met die koffie? Hmm. Zie je wel. Jij proeft het ook niet. Wat proef ik ook niet? Nou, dat ik een ander merk gebruik. Gebruik jij een ander merk? Ja, mijn Henk drinkt zoveel, dus ik dacht laat ik eens een ander merk proberen zonder iets te zeggen. En? Niks en. Lekker bakje, Ria Rieti. Ik moet zeggen, Henk heeft smaak. Ik moet hem niet een vreemd soort appelmoes voorzetten, hoor. Dat moet ik niet doen. Wat doet hij dan? Nou, het is bespottelijk om te vertellen, maar dan gaat hij naar de vuilnis... helemaal een viste blik te je meent. zo waak je ah, En met die koffie merkt Henk niks? Nee, tot nu toe niks. En dat gaat ook mee naar zijn werk. En iedere avond zegt hij weer lekker bakkeria. Het is net waar je ze aan bent. Maar het scheelt toch mooie gulden op een pak. Ja, daar hebben die mannen geen benul van. Nee, maar ik moet op de kleintjes letten. Je moet het zien hoe hen kijkt als ik weer mijn hand ophoud om iets nieuws te kopen. Ah, het is overal hetzelfde. Goh, wat doen die Afrikanen het mooi in je tuin. Ja, het is nog een heel werk geweest. En je kan het hier wel netjes houden, maar als je buren er niks aan doen, dan ziet het er nog onverzorgd uit. vind je niet? Nou, je het zegt. We kijken vanuit het slaapkamerraam op die tuin, maar het lijkt me verschrikkelijk om naast ze te wonen. Ach, van die mensen zelf heb je geen last toe als ze die tuin maar eens in orde zou houden. En dat doen ze niet. Nou, wat zie je? En hij schijnt nog wel de zoon van een boer te zijn. Een mooie boer. Maar ja, zeg hem maar eens wat van stuurse blik kan je krijgen. Je meent het. Net wat ik zeg. Ook zijn aardige lui hoor, je kwaad zit erbij, maar contact hebben we Genadig, hè? Ja, begrijp het ook niet. En zij lijkt me ook wel aardig hoor. Jong ding, dat wel, maar reuze aardig lijkt me. Hebben ze jullie nog niet gevraagd? Nee. Dat vindt Henk ook zo gek. Ja, want nou woon je vlak naast elkaar, hè? Dan zou je het toch verwachten. Ach, misschien zijn ze wel een beetje op zichzelf, hè? Mooie buren? Ja, maar je hebt het nou helemaal niet voor het uitzoeken. Heb jij die verhuizing gezien? Verhuizing? Ja. Een klein wagentje? Waar die mensen op leven, mag Joost weten. Natuurlijk moeten ze het voor zichzelf weten. Maar ja, hoe je daar zo'n huis mee kan meubileren is mijn raadsel. Ik kom ruimte tekort. Laatst hebben we naar een nieuw bankstel gekeken. Maar dat past niet zo mooi in die hoek, weet je wel. Ik bedoel hier. En licht zie je er ook nooit. Ze zit op zolder. Op zolder? Ja, op zolder. Als ik s'avonds de was afhaal op zolder... dan hoor ik aan de andere kant van de muur... Buitenlandse muziek. Ik heb me eerst een hoedje geschrokken. Maar Henk is even buiten gaan kijken. Maar beneden was alles donker. Oh, dus ze zitten op zon. Je houdt het toch niet voor mogelijk? Zo'n mooi huizen, die twee mensen zitten op zon. Ja, ach, natuurlijk hebben wij daar niks mee te maken. Nee, dat niet. Maar het is toch vreemd. Wie gaat dan nou op zon zitten? Ach, ze zijn nog jong. Maar het blijft vreemd. Zijn toch je buren? Buren, buren, wat betekent dat nou vandaag aan de dag? Vroeger in Friesland ah, was dat ja, een begrip. ik ken die verhalen. Maar hier, ze zien je niet eens. Maar doen de eens wat dan. Toch is het leuk. Nee, leuk is anders. Maar gelukkig gaan wij met de kerst naar huis. Dus jij bent mooi van de keuken af. Nee, nee, nee. We hebben met de familie afgesproken... dat we ieder een deel van het diner voor onze rekening nemen. Ik zorg voor het wild. Doe maar. Ja, ik heb makkelijk praten. Henk krijgt de grote bout van de zaak... en met nog wat kip voor de kinderen. Nou, dan moet het maar lukken. Ah, ja. We eten al zoveel. Wij gaan naar Christenmoeder. moeder. Doen we elk jaar. Dat is o zo gezellig. Ja. Wat zal je doen? Ja. Ah. Moet jij altijd zo lang bellen, Marij? Ik heb net de telefoonrekening weer betaald. je moeder belde? Ja, natuurlijk belde mijn moeder. Altijd. Alleen de rekening wijst anders uit. Ja. Wat had mijn moeder? Vader en moeder willen de tweede kerstdag de hele dag bij ons doorbrengen. Hoezo bij ons? Ik geloof. Ze komen hier. Waarom hier? Ja, je zusje is naar Spanje. En Menno redt zich wel. Ja, natuurlijk redt Menno zich wel. Menno zal zich niet redden. Het wonderkind van de familie. Zeg maar, dat zij hier tweede kerstdag komen is onmogelijk. Je zult me de schande toch niet aandoen? We kunnen ze niet weigeren. Ja, lieve schat, we hebben niet eens plaats. Ah, Sjoerd praat toch niet zo'n onzin? Het wordt toch eens tijd om een eettafel met stoel aan te schaffen, net als iedereen. We hebben niets met iedereen te maken. Je wou toch niet op zolder gaan zitten? Goed idee. De zolder. Stel je niet aan. We behoren je ouders behoorlijk te ontvangen. Punt uit. Op de boerderij doen ze dat ook. Ik heb niets met de boerderij te maken. En daarbij begrijp ik niet hoe je direct hebt kunnen toehappen. Je had toch wel eventjes kunnen overleggen. Ik zit er toch bij als je telefoneert. Overleggen? Ik kan toch moeilijk tegen je moeder zeggen... ik moet even aan mijn man vragen... of zijn moeder en vader met tweede kerstdag mogen komen. Doe toch niet zo mal, jongen? Ik doe niet mal omdat tweede kerstdag mij helemaal niet uitkomt. Oh, nou krijgen we het oude verhaal weer. Oude verhaal of niet, ik heb tussen kerst en oud en nieuw... een uitnodiging van een studievriend aangenomen. En dat vertel je nou? Ja, dat vertel ik nu. Wil het als een verrassing voor jou, hoor, begrijp je? Dat is leuk, Short. Maar over welke studievriend heb je het nou, naar hemelsnaam? Oh, die uh, ken je geloof ik niet. En dan moeten wij met de kerstdagen naartoe. Nou, echt, Short. Het lijkt me niks. Ja, wat krijgen we nu, zeg? Jij kan die vriend van mij toch leren kennen. En Parijs is zo feestelijk, dat moet je gewoon gezien hebben. Echt, Parijs, wij kunnen die reis onder geen beding uitstellen. Volgend jaar zal het misschien veel moeilijker gaan. Daar kan je wel op rekenen. Met een baby in de winter naar Parijs. De mensen zullen ons voor gek verklaren. Ach, de mensen. Ik heb niks met de mensen van doen. Oké. Okay. Ik uh, help jou op tweede kerstdag maar met de afwas en zo. En dan gaan we naar Parijs. En daarbij, mijn moeder is heus niet te bevoerd om de handen uit de mouw te steken. Je moeder hoeft niet in de keuken te staan. Goed, dan staat mijn moeder niet in de keuken. Als jij maar zorgt dat de koffers gepakt staan, dan kunnen we na de kerst onmiddellijk weg. Dat lijkt wel een vlucht. We hebben een eigen huis. Hier hebben we alles bij de hand. Ik kan nog lang genoeg thuis zitten. Natuurlijk, maar over zitten gesproken. Waar moeten we het kerstdiner houden? Oh, eh, uh, is goed dat je me daaraan herinnert. Als jij overmorgen thuis blijft, is ook dat probleem opgelost. Sjoertje, dat zeg je nou toch allemaal? Ja, dat heb uh, ik misschien vergeten te vertellen... maar een tante van mijn vader doet er boertje op... omdat ze naar een huis gaat. Ik ben daar eens voor hoogte gaan nemen. Wanneer? Oh, uh, van me? Goed, je, je bent er voor hoogte gaan nemen en... Nou, ik mocht dat het allemaal hebben... Maar Sjoerd, wat moeten we hier met die oude spullen? Oude spullen, wat praat je nou? Je hebt ze niet eens gezien. Maar ik kan het me levendig voorstellen. Bakbeesten van meubels. Wat jij bakbeesten noemt is ouderwetse kwaliteit. En je bent toch mijn schrik op romantiek? Dat zal me een mooie romantiek zijn. Maar ik zal overmorgen de erfenis in ontvangst nemen. Nou, dat is dan geregeld. Zie je wel, alles komt op zijn pootjes terecht. hè, kleintje. Wat me nou. Straks lekker naar Parijs. Sjoerd. Ja, kleintje. Hou oh, maar vredes nou op met dat kleintje. Nou, dan niet. Wat wilde je zeggen? Het hoeft al niet meer. Nou, kom voor de draad dan, mee. We moeten toch alles tegen elkaar kunnen zeggen. Goed dan. Ik zou van u van graag een vast huishoudgeld willen hebben. Hoezo? En ook graag mijn eigen kleedgeld. Eigen kleedgeld? Weet je, ik zal heel erg naar best doen op dat etentje met je ouders. En ik wil ook beslist dat jurkje klaar krijgen waaraan ik net begonnen ben. Mijn eerste positie jurkje. Nou dan. En koop jij nou een nieuw overhemd en nieuwe schoenen, dan hoeven je ouders zich niet te ergeren. Ben je klaar? Nee, Laten we die logeerpartij in Parijs, alsjeblieft, over laten gaan. Opschrijven naar op volgend jaar. Sorry, Marie, Er wordt niets opgeschoven. We zijn op die datum uitgenodigd en niet volgend jaar. Nou, vertel me nou maar hoeveel je voor het huishouden nodig hebt. Dat kan ik niet eens weer drie zeggen, hoor. Goed, goed. Als jij het dan niet eens weer drie kan zeggen, dan mag jij mij elke eerste van de maand eraan herinneren. Wat is er nou? weer voor elkaar, hoe mijn vrouw over dingen van kringen, waar kinderwaarde al kan huilen. Ik zou dat het de kamer van tante vie was. Oh, nee, toch. nee, oh, ik zie het er helemaal niet uit als tante vie. Gelukkig niet, lief kind. Nou, maar denk je, vroeger mocht ons het anders best weten. Vroeger, ja, vroeger. Maar dat spreken we toch al van voor de Eerste Wereldoorlog oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ze zag er zo'n beetje uit als jouw schoonwaarder. Mijn oh. nee, moet luisteren, ik nee, moet hem het gaat bij een mens niets en nooit om het uiterlijk worden. Nee, dat zou ik in jouw plaats ook zeggen. Oh, maar wanneer het uiterlijk er een beetje opgekalfatert uitziet, is dat mooi meegedomen. Nou, andere onderwerp, dames en heren, ambolen. oh, het begon net interessant te worden. Ja, eh, ja dat eh, ja, dan zou ik eh, eventjes, alsjeblieft, zou ik graag een toast willen uitbrengen op onze gastvrouw, hè, ja. voor de goede zorgen. Ja. Lieve Marij, wat heb jij ons verbet? For op je gezondheid hoor. Mijn glas is leeg. Oh, sorry om leeg, sorry hoor. Ik weet niet wat het met het vul is. Het verdampteste Pieter. Zo, alsjeblieft. Als nou, dat is goed zo jongen. Nee, dat Alleen de bovenste helft hoeft maar boven. Nee, nee, het is echt gezellig. <laughs> ja, Parijs. Ja, ja, ja, ja. Mijn compliment hoor. Al uh, die Kaagse. Zie je nou wel huh? trouw, hè? Hoe aardig kaarsen kunnen staan. Kaarsen, ja. Och, joh. Dat is maar heel eenvoudig, hoor. Ja, maar je schoonvader houdt niet van kaarsen. Nee, nee, daar hebben we hebben er vroeger toch genoeg bij gezeten. Ja, maar het blijft toch reuze gezellig. Ik zit me nou al de hele tijd af te vragen waar ze eigenlijk in staan. Kan je die houders zo kopen? Wel, nee, moeder. Dat zijn doorgesneden aardappelen met een gat erin. Het is niet waar. Oh, je moet er maar opkomen. In de winkel was alles uitverkocht. Ja, ja, ja. De middenstand doet goede zaken, hè? Oh, ja. Dat is lekker of de mensen het voor niks krijgen. Okay. Wie wil er nog wat slag om? Uh, ja, ik wil nog wel een schepje. Okay. eerste gasten ja. hebben. Oh, Hou me niet maar onder de plak, maar En dan wordt hij veel te vet van. Ja. Baas, die gaatje. Snap, kereltje. Heb je niet hier naar huis? Zeker. Omheen ook? Oh. Kijk eens even wat daar een ah, oh. Wacht even is. is. Nou, nou, dat sla ik niet af. Zeg, dat zijn Dank je wel. Ik snap gewoon niet dat ze er aan vindt. En, en je gordijnen worden er ook zo goed van. Oh, ik hou er wel van. Ja, Vroeger op zondagmorgen. Nou jongen, jij zal aan de sigaar moeten. <laughs> ik blijf liever <niet> gezond. <laughs> Marij, hey, ik ga je even helpen met de vak. Oh nee moeder, daar komt niks van in. Dat oh. doen Sjoerd en ik straks met een alle rust. Nee, nee, nee, nee, kind, daar komt niks van in. Opgeruimd zat netjes, zeg ik altijd maar. Zeg, wat, wat zou je ervan denken als wij eens even de benen gingen strekken? Ik volg u. Ga je mee? Ja, kom op. Frisse neus, die drank, dat kan. Geen klaar. 10. die heeft nou zo'n vaatwasser. Maar ik zie daar het nut niet van in. Je doet je goede spullen toch niet in zo'n ding. Ach, oh, dat lijkt mij wel makkelijk. Twee bordjes en een beetje bestek. Dat is toch zo aan kant. Maar het eten was heerlijk. hè? Zat staat allemaal in een boekje hoor. En als je het allemaal leest, hebben we eigenlijk niks bijzonders gegeten. Nou, ik vond het heel bijzonder. Menig kok zou daar jaloers op zijn. Moeder? Ja, kind. Het is misschien een rare vraag. Nou, dat niet. We zijn toch meisjes onder elkaar. Vindt u die oude meubels van tante ook niet afschuwelijk? Wat de bekleding betreft? Ja, ach. Ik wil nog wel even de uitverkoop afwachten. Maar dan wil ik niet de stof kopen om de zaak te bekleden. Vooral die sofa. Maar die zit bepaald niet slecht, hoor. Nee. Maar ik vind hem afschuwelijk staan. Mm -hmm. Nou, je wil me toch niet vertellen dat je ook al kan stofferen? Dat niet. Maar eerlijk gezegd lijkt het me niet zo moeilijk. Thuis heb ik wel eens een stoeltje bekleed. Nou, maar dit lijkt me toch een stuk moeilijker, joh. Maar ja, ik heb er helemaal geen verstand van. Toch wil ik het proberen. Een nee, zegen heb je, kind. Misschien kan Joertje helpen. Ik denk dat hij daar weinig zin in heeft. Mm -hmm. En daarbij, hij kan nog geen spijkertje in de muur slaan. Nee. Nee, je hoeft me eigenlijk niks te vertellen. En dan te weten dat we hem vroeger op verschillende knutselkussens hebben gedaan. Maar ja, meneer had er gewoon geen zin in. Boter aan de gallen. Maar ja, een mens hoeft niet alles te kunnen wat jij. Nee, dat niet dus. Maar jij, hey, weet je wie je goed zou kunnen helpen? Menno? Menno? Maar ik kan toch niet zomaar een beroep op mijn zware doen? Oh, dat kun je best. Menno is heus de beroerdste niet, hoor. En hij helpt heel graag iemand. Maar kind, iets anders, je zal wel dat geld kwijt zijn, hoor. Want aan die uitverkooprommel heb je niks. Daar moet je niet aan beginnen. Over de geld moet ik natuurlijk eerst met Sjoerd overleggen. Hij loopt er niet zo erg warm voor. Voor hem is type kleding goed genoeg. Daarbij. We eten in de keuken en s'avonds zit hij het liefst op zolder. Om te studeren. Was het maar waar. Dan zou ik er wel vrede mee hebben. Wat doet hij dan boven? Ja. Hij is uh, reizen aan het voorbereiden. Dia's kijken. Nou, wel heb je ooit. En, en later wil hij immers het liefst directeur van de middelbare landbouwschool worden. Daar heeft hij het nooit meer over gehad. Dit oh. is... Zijn boeken blijven onaangeroerd in de kast mm. Weet je wat we vaak moeten doen? U moet me beloven niet te lachen. Mijn oh, kind, ik kan wel huilen. We spelen iedere avond tenminste twee potjes Scrabble. Scrabble. Je bedoelt dat spelletje met die letters? Ja, moeder. Nou, oh, kind, toch een volwassen man. En dan houdt hij twee avonden voor zichzelf. Eén avond gaat hij basketballen, vrijdag heeft hij zijn schaakclub. Ja, Marije, je hebt dan onze oudste zoon nou eenmaal geen makkelijke kind. Hij weet van doordrijven. het drijven. Maar uh, als je niet oppast, dan laat hij jou mooi in de kou staan. Hij bedoelt het absoluut niet zo, moeder. Als ik er wat van zeg, dan is hij alleen maar stom verbaasd en dan belooft hij op staande beterschap. Ja, dat kennen we van hem. Alleen verandert er weinig of niks. Mm. Weet u, ik begrijp het allemaal niet zo goed. Kind, dat kan ik me levendig indenken. Wat ellendig nou toch. Sjoerd doet het bijvoorbeeld absoluut niks dat de inrichting van de woonkamer een aanfluiting is tegenover alles wat knus en gezellig is. Nee, maar dan moet ik je zeggen, Marij, dat hij dat nooit heeft gehad. Vroeger deed hij ook niks aan zijn kamer. Het is allemaal heel raar, eigenlijk. En om dan te zeggen dat we het niet kunnen betalen, daar gaat het helemaal niet om. U moet eens zien hoe makkelijk die op reis geld neertelt voor een stukje antiek of zo. Maar je kent hem niet meer terug. Weet jij, Marij? Ik zou in jouw toestand helemaal niet meer beginnen aan het bekleden van die meubels. Vader moet maar eens met Jules praten. Laat hij dat nou niet doen. Waarom niet? Jongen lijkt wel niet wijs. Het is toch bespottelijk dat jij zoveel keer per dag twee trappen op moet rennen voor dat malle geskrebel. Ach. Maar... hij. Hebben jullie elkaar dan niks meer te vertellen? Oh, daar zijn ze. Ja. Je moet me beloven niks te vertellen hoor. Laat mij maar gaan, kind, hoor. Komt best voor elkaar. Nou, er zit sneeuw in de lucht. Ja, ja, ja. Zeg, kunnen jullie dan wel weg? Zo, wat, wat bedoelt u moeder? De vliegtuigen van tegenwoordig zijn er echt wel op gebouwd. En neem je naar Parijs je eigen vrouw mee? <lacht> nee, nou, een beetje minder kan ook, hè? De koffie komt eraan. Zeg, ah, de buurt knapt de ogen op, hoor. Alleen ik zeg tegen Jure dat hij wat als een tuin moet doen. Oh, daar heb ik nog helemaal niet op gelet. Sjoerd, nou toch, als leraar van een landbouwschool geeft dat toch geen pas. Alles op zijn tijd. U nog een krantje bij de koffie? Nee, nee, kind, nee, nee, het is heerlijk. Maar echt niet meer, hoor, daar kan niks meer bij. Nou, en dan zitten we dan weer. Is, uh, achter op het zuiden, Sjoerd? Eh, uh, ja, moeder, ja. Nou, dan kan je daar toch een heerlijk terras maken, jongen, met een fijn gazon. Dat is toch ook straks heerlijk voor de kleine? Ach, dat komt heus al, moeder. Eerst gaan wij lekker met vakantie. Vakantie, ja, ja, vakantie kan altijd nog. Je moet eerst zorgen dat de boer hier op orde is. Dat dus is voor mij toch ook veel prettiger. Ja, moeder, dat komt wel. Ja, misschien zet ik de hele bus al vol met aardappelen. Ah, daar komt dus over de zoon van de boer weer boven. Nou, reken erop dat ze zullen groeien. Ja, begin jij ook nog even, Leen? Rij, zoiets bespoffelends kan ik toch niet menen? Aardappelen in een siertuin. Moeten de mensen er wel van zeggen? Hoor, wat de mensen zeggen, interesseert ons niet. Nee, nee, dat weten we van jou, Soer. Maar toch krijgen we sneeuw. U luistert naar het zevende deel van De Weg ligt open. Een hoorspelserie naar de gelijknamige omnibus van Nien van Zand... in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Guikje Roethoff, Hans Karsenbarg, Emmy Lopez-Dias... Jan Borkes, Jan Wechter, Willy Bril en Joke Reitsma. Techniek Raymond van Marseveen en Leon Dubois. Regie Marlies Cordia.